Goedenavond, ik ben Eva Floon. In Utrecht is een deel van een sporthal ingestort. Er waren mensen binnen toen dat gebeurde, maar er zou niemand gewond zijn geraakt. Vanwege het instortingsgevaar kunnen de hulpdiensten nog niet naar binnen. De hal zou van Frank Rijkaard, Marco van Basten en Barry Atsma zijn. Ja, bij steeds meer gemeenten begint intussen het strooizout op te raken. Er is de afgelopen dagen zoveel gestrooid... dat ook de leveranciers het bijna niet meer aankunnen. Zoals in Sint-Michielsgestel. Ja, we kregen, maandag kregen wij het bericht van... nou, we kunnen één vrachtje brengen, maar de andere twee eh, hebben we niet. Want we kunnen niet vooruit. Ja, dat hoorde je bij de NOS. Rijkswaterstaat waarschuwt intussen... dat het ook morgenochtend weer verraderlijk glad kan zijn. Ja, de chaos op Schiphol dan. Daar vielen vandaag weer honderden vluchten uit... en reizigers weten niet waar ze aan toe... Zijn. De operationeel directeur van KLM, zegt tegen de NOS dat hij die frustratie snapt. Maar de omstandigheden zijn natuurlijk ook echt exceptioneel. Dat zie je niet alleen bij ons, dat zie je op de weg, dat zie je bij de trein. En ook daar hebben wij echt mee te maken. Ja, voorlopig zijn er voor morgen nog geen vluchten gecanceld. En dan nog even dit. Een vrouw uit Amstelveen is het helemaal zat dat haar zoon auto eh, boetes rijdt in haar auto, schrijft de NA Nieuws. De rekening is dus intussen opgelopen tot 50.000 euro. Ze stapt daarom nu naar de rechter om haar zoon te... Te dwingen om de auto op zijn eigen naam te zetten... dan gaan namelijk ook de boetes eindelijk naar hem. Ik heb het weer nog voor je. Het kan nog uh, gaan ijzelen vannacht. En dan is het ook weer glad. Het is tussen de min 1 en 3 graden. Morgenochtend wat minder buien. En s'avonds kan het dan wel weer gaan regenen. En tot zover het 50.000 euro aan boetes. Ja, ja? autoboetes. Ja. Het kan zet... oplopen, vriend. Ja, ja, maar... Wat moet je dan doen? Ja, ook niet betalen. Dus mm. Maar dan wat, is het het, op. wat is dit voor, voor ouder-kind relatie ook? Ja, Want zeg maar, ja. Ja. Dan zeg je toch gewoon na twee boetes... jij krijgt de auto niet meer mee? Dat, eh, dit lesje opvoeding, eh, nee, ja, maar, ja, dat, je, ja, ik ben het zeg maar, met je eens. Ik zat me gewoon even te bedenken wat er dan zou gebeuren bij mijn ouders... als ik, zeg maar, ja, uh, vijf boetes achter elkaar had gereden met de auto van mijn pa. Dan, uh, zeg maar, dat was toch klaar geweest, Dat toch? was het volk, voor volk, klaar dat mocht je dan niet meer in de auto voor Nee, een nee moment, dat denk ik niet, Nee, <laughs> uh, het, uh, verkeer. Nou, er zijn uh, geen vertragingen, maar... Ja, uh, wonder boven wonder wel een flitser gemeld. Hij is pas drie keer gemeld, dus ik weet niet uh, wat ze staan te doen. Maar hij staat op de A50 tussen Arnhem en Oss bij 169.0.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 Show is hier. Het is drie minuten over negen. Welkom. En het is Sam en Undressed. Radio 53 Alesso, Becky Hill en Surrender. 538, Bas en Dylan. Jazeker, en zometeen hoor je hoe je met drie vrienden... naar de vrienden van Amstel Live kan. Maar eerst moeten wij ons uh, even wenden tot uh, ja, Eva. Want zeker. Eva is morgen jarig ja. en ze is bang. Ja, ja de, de gister jij uit, uh, de Eva, jij uit de gisteren een beetje een ja, de, de soort van angst hè, voor je verjaardag. Ja, ik zit even met twee grote angsten. Uh, de eerste is dat ik bang ben dat jullie mijn verjaardag gaan vergeten. Die is aanstaande donderdag. Oh, shit oh, aanstaande donderdag. En oh, uh, okay. uh, de tweede is uh, dat jullie dan zo'n schijtlollig evenement weer eromheen hebben gepland. Is het niet leuk als jij eventjes een lijstje maakt... Um, met gewoon dingen die je niet voor je verjaardag wil. Dan hebben we zeg maar dan... Als je even een goede ja. lijst maakt... Dan... Oh, dat is goed. Ja? Ja. Dat, nou, dat is perfect. Dat, dat was gisteren. En dan zijn we nu vandaag. Heb jij je lijst? Ik heb een hele lijst. Nee. Ik heb het even met pen en papier gedaan. Oh, echt? dan uh, okay. ja, is, het, uh, is het echter. Dus even deze mee. Ja. Dit zijn de dingen die jij niet wil op je verjaardag. Nee. Ik wil niet. Klei. Ik wil niet. Sorry. Maar als cadeau of dat we dat gaan doen? Nee, het is een combinatie van dingen die we kunnen doen en dingen die ik kan krijgen. Okay. Dan, okay. dan okay. moet je klei. zelf maar raden of het iets te doen is. Ja. Klei, ja. klei is niet iets te doen, denk ik, hè? Klei. Uh, klei. klei een snellere ja. oplader wil ik ook niet. Oh, dat maar zou wel... Ik vind echt... mijn oplader te langzaam, ja, maar dat, dat doe je niet maar met z'n nee, tweeën. Zo'n oude met zo'n zo dikke USB nog. Ja, maar die gaat heel goed. Uh, dat we met z'n allen naar een stripclub gaan, wil nee. ik ook niet. Dat nee, dat hebben we gedaan. Nee Eten bij een restaurant dat Bas heeft uitgekozen. Nou ja. Wat? ja, ja nee, maar nee, dan, dan moeten we altijd eten met een frikandel. Ja en al nee, die geen harambo. Nee, lekker bokken man. Ik wil geen vrienden. familieopstelling doen. Ik nee, wil vreden. geen muziekinstrument. Wat, sorry, even, geen familieopstelling? Ja, dan dat dan is dat je met poppetjes ja, gaat naast precies. bij hoe de verbanden onderling zijn. Daar ben oh, ik, niet, oh, uh, nee, okay. nee, sta ik niet voor open. Niet karaoke, want dat wil Dylan steeds uh, met de microfoon. Dat wil ik ook niet. Samen karten wil ik niet. Een e-book voor op vakantie. Dat is reverse psychology. Dan hoop ik dat jullie dat dan wel oh, gaan die, doen. Die wil jij wel? Dat zou ik wel graag willen. Mm -hmm. uh, naar een klimmuur, klimmuur. naar een tiki-bad. Tiki -bad. Eigenlijk sowieso niets actiefs. Een spelcomputer, gelpennen en zo'n drinkbeker met een top erop. Sorry, sorry, gelpennen? Ja, ik weet niet eens wat welke kant. <laughs> dat, dat woord was. heb ik denk ik al 40 jaar niet meer gehoord. Ja maar, en ik ben ze, niet eens 40. ja, maar ze zegt er ook dat ze ze niet wil. Oh ja, zegt ze niet. Je ging ja. vrij snel doorheen. Tiki Bad, wil je niet? Ik wil niet naar een tiki Bad, ik wil ook niet naar een klimmuur. Maar eigenlijk sowieso niks, uh, niks actiefs. actiefs. Ah, waar, waarom niet iets actiefs? Nou, dat lijkt me niet leuk. Oh. Maar zijn uitrijden. Zijn, zijn er nog dingen... Uh, niet met die gladdigheid. Nee? Oh, nee, is het niet zo handig. Hè? Nee. nee. Maar, er zijn, zeg maar, er zijn maar actieve dingen, zijn er nog uitzonderingen op de actieve dingen... waarvan je zegt van, nou, zeg maar, dat lijkt me dan wel uh, leuk... Nee, nee, nee. Ik wil ook heel graag niet karten. Die staat niet erop, maar ik wil niet ja, karten. En die stond er wel op, hoor. Oh, oh nee, ja. Ja, karten. Oh, hè, die karten. Die we wel gehad. oh samen karten, ja. ja, ja. ja. Oh, ik had samen oh, zo on karten. Of de S stond die. On de S. Van oh. ja, samen karten. Van samen karten. Nou, okay, uh, maar jou... zit het, er zit niks tussen, toch? Ja, er zou misschien iets met een beurtje in de buurt ja. komen. Uh, maar ja, dat, dat hoor je morgen. Oh, oh. oh. heel lang geval. Ja, ja, ja. Het zijn pas en weer hier op vijfde jaar. Pas en dillen, dat is alles wat ik wil. Schemen de baloom op, yeah! for Jack Hate Rivers 8. Naar de Vrienden van Amstel Live. Ja, moeten we moeten het zo meteen nog heel even hebben over het winterweer. Maar eerst gaan we je vertellen hoe je met drie vrienden... naar het uitverkochte Vrienden van Amstel Live gaat. He, morgenochtend maak je er weer kans op. Hoor je de kroegbel luiden, dan bel je met de studio 0909-30538. En ja, Vrienden van Amstel Live is echt een, een groot spektakel. He? Ik vind het sowieso, weet je... Kijk, het is elke keer een verrassing wat ze weer uit de kast halen. Ja. Er vliegen barren door de lucht. Mensen die aan de ene kant van de zaal beginnen... Die aan de andere kant getransporteerd. Hoor. Ik heb geen idee hoe ze het allemaal doen. Vorig jaar was, wat dat betreft, best wel een, een rustige editie. Er vlogen wel wat schermen hier en daar, maar zeg maar echt... Nou ja, het echt lijpen was er bijvoorbeeld twee jaar geleden. Uh, of drie jaar geleden al. Nee, dat, ja, een paar dat, jaar geleden al, dat, ja. dat Chef Special uh, aan het begin van de show op de kop hing. Ja, uh, dus het podium uh, was opeens boven je hoofd. Ja. En die gasten het, hingen op hun kop. Nou ja, dat ging gewoon draaien. Ja, en en zaten met allemaal gespen en toestanden zaten ze vast. Ja, uh, zeg maar... Ik weet ook, de afterparties zijn best goed daar. Uh, ik weet niet of dit verhaal ooit op de radio is verteld. Maar ik heb toen daar backstage gehoord. Dat uh, ja, die Joshua van Chef Special. Dat hij tijdens het zingen. Zeg maar, de... de... Ja, ja. Hè? ja hij, had, hij had het nogal doorgezakt ja. de avond uh, ervoor. En ja, als je dan de volgende dag op je kop gaat hangen al zingend... Um, Willen toen, het wel omhoog komen. Toen kwam het dus omhoog. Maar ja, als hij zou uh, kosten, Zo. dan zou hij over het publiek heen kosten Ja, dat oh. <laughs> dan kwam ja, dan een soort van cane geworden. Van ja. rain, rain down on me. Zone. Dus nou, uiteindelijk uh, heeft hij dat allemaal uh, nog van ja. binnen kunnen houden. Maar, en heeft hij daarna gezegd, nou ik ga me toch even wat inhouden bij de afterparty. Maar het is wat ik zeg, vorig jaar leek het een soort... Want net even iets rustiger. Maar ik zit nu een beetje die stories in de gaten te houden. Van hoe dat, uh, ja, hoe dat dit jaar gaat zijn. En uh, ze zijn allemaal nog shit aan het opbouwen. Dus ik heb geen idee wat ze gaan doen. Maar ik zag wel weer allemaal rails en dingen. Dat plafond ingehezen worden. Ja, niet dat, allemaal, dat, man. dat voorspelt veel goed. Ik denk dat het leuk gaat worden. Um, dat sowieso. Want het is ieder jaar echt een feestje. Uh, maar je kan er dus nog bij zijn. Het is totaal uitverkocht. Alleen 538 heeft nog tickets voor jou. En drie vrienden. Hoor je morgen de, de kroegbel luiden op de radio. Zorg dan even dat je belt. Ja en ik zei... Uh,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 a freak like me just needs infinity, infinity. relax take your time And take your time to trust in me. Project. Wat hebben wij toch een uh, geluk dat wij uh, zo in de buurt van het werk wonen. Want ik weet niet hoe ik het anders gedaan had. Het is het, het, het, vandaag zo'n drama. We hebben denk ik tien minuten gelopen Dylan. Bevroren tepels. Echt? Nee, is dat zo? Had je echt dat, dat? Ja, jullie het, dat? Was toch zo, het was toch zo koud? Oh ja, nee, het was niet lekker. Nee. Nee, maar goed, in ieder geval goed nieuws voor iedereen die morgen vliegt via Schiphol. Want vooralsnog gaan, geloof ik, alle vluchten door. Toch zit ik hier naast een gestreste Eva. Ja, ja ik ben echt een hond met Oud en Nieuw. Ja, ja, zij gaat namelijk komende maandag op huwelijksreis. En de grote vraag is: ja, gaat dat nog wel oh. goed komen? Ja, ja, ja. Nou ja, we bellen zo even met een expert.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 En ja, kan Eva maandag op huwelijksreis met dit weer? Je hoort zo meteen het antwoord. You light the match to watch below Cold Faith of en de Fate of Aphilia en mijn oom zat in een uh, fragment van uh, Poont gisteren. Dat gaat nu uh, viral. Daar uh, willen we zo meteen even uh, naar luisteren. Maar eerst. Bas en Dylan. Gaat Eva haar huwelijksreis wel door? Ja, ik begin het toch benauwd te krijgen. En laat ik vooropstellen dat mijn huwelijksreis misschien een paar dagen later begint. Dat is natuurlijk het minst belangrijke wat er nu aan de hand is. Ah, maar ja, in je eigen leven is dat dan... In mijn zeg... eigen leven staat ja. het vrij groot centraal op dit ja. moment. Ik uh, kan uh, me dan wel voorstellen dat je dan zeg maar wakker wordt met het idee van... Oeh, maandag ga ik en het sneeuwt. Ja, maandagavond zou het moeten gaan gebeuren... Ja. Uh, en ja, er is gewoon geen pijl op te trekken. Ik las bij de NOS, het kan tussen de min 5 en plus 5 zijn dan. En ja. dat maakt alle verschil. Ja, en, en dan ook. gaat het morgen toevallig wel aardig op Schiphol. Maar koud met, ja, er zullen meer mensen zijn die echt uh, met klamme handjes zitten. Ja, dus wij keken eventjes in de klapper. En in de, de, de Find My Friends. En toen zagen wij dat Mark Kampers uh, van uh, Hart van Nederland... Ja, die was op Schiphol vandaag. Mark, oh. goedenavond. Goedenavond. Ja, hi. Hallo. Er is in principe goed nieuws gekomen voor Eva vandaag, hè? Ja, er is uh, sprake van voorzichtig goed nieuws. Uh, het lijkt erop dat Schiphol uh, morgen weer hun uh, ja, vluchten gaat hervatten. Uh, mogelijk wel met wat vertraging, maar vooralsnog zijn er morgen geen annuleringen. Dat is de prognose op dit moment. Maar goed, euh, niks is zo verraderlijk als het weer. Het is dus een kleine slag om de arm. Ja, ja, maar weet je wat ik dus niet. Wat, ik, wat mij een ingewikkelde opgave lijkt voor die mensen daar. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die nu nog vastzitten op Schiphol. of vastzitten thuis. die wel weg moeten. Uh, hoe gaan ze die ooit allemaal nog krijgen waar ze heen moeten? Nou ja, die krijgen op dit moment wel voorrang. Dus je kunt op dit moment ook niet een uh, ticket boeken soms... voor bepaalde vluchten, omdat die mensen gewoon voorrang krijgen. Dus je moet dat allemaal in te halen. Uh, ja, uh, Ik zie een af... gezicht na van jongen vertrekken. S maar kan ik, kan ik dan afgezegd worden? Ja, in theorie zou dat natuurlijk wel kunnen, ja. Uh, nee, nou, krijg ik helemaal <hijf> ja, ja, het? Die mensen verdienen het, idee om naar huis en, te gaan. Maar... En eventjes, kijk, zit er dan een verschil tussen korte vluchten... en nou ja, die grote intercontinentale vluchten, zoals die van Eva? Ja, zeker. Intercontinentale vluchten hebben op dit moment prioriteit, omdat die gewoon lastiger opnieuw in te plannen zijn. Ja, Europese vluchten zijn flexibeler uh, en worden dus ook sneller geschrapt. Dus je ziet vluchten naar Londen, Dublin, ja, die worden gewoon sneller geschrapt dan uh, grote, uh, ja, lange afstandsvluchten zoals richting Afrika of Azië. Dus nou, ja, Afrika, alles... ja. Alles, ja, nou, op alles wordt gezet om jou te laten vliegen, hoor ja, ja, ja, want wat zeggen ze dan bijvoorbeeld over mensen... die dan maandag rond half negen naar Tanzania zouden willen? Ja, ja. Wat zeggen ze dan van, joh, die willen <lacht> we in principe nooit af? <lacht> <ander. lacht> dat dat heb je van. toch wel even gecheckt? Ja. Dan, Mark. Ja, Mark, ik snap dat je daar bovenop zat natuurlijk... een <lacht> waard ja, van Nederland. Het is een lad, dat ik niet editie zo meteen. Ja. Ja. Oké, okay, maar eventjes... Nee, nee, ik wil gewoon... Mag, ja, mag ik niet weten hoe het zit? Sorry, ja, ik hoorde helemaal niks meer van. Oh, sorry. Nee, dat is... Ik zou, ik, We vonden dat... ons zelf weer zo leuk. Ja, dat is, ja, dat is. He, heb jij iets meegekregen van, van het hele sfeertje daar? Ja, zeker. Uh, Gisteren was, was het was het vooral chaotisch. Mensen ja, wisten echt niet waar ze aan toe waren. Uh, echt een slechte communicatie ook. Vanuit ja. uh, school en KLM mag echt gezegd worden. Maar vandaag was het minder chaotisch. Maar ja, je ziet wel ook op TikTok en zo... dat ook mensen gewoon het grondpersoneel... en de beveiliging en de maarschussede lastig vallen. Want ja allemaal mensen met een kort lontje en die zijn boos. Ja, oh. Dan moet je dan niet africhten op dat soort mensen, denk ik. Maar goed. Nee. Nee, ik bedoel, nou, dat vind mensen, ik heel stom. Nou, die ja. mensen die bij Schiphol werken, allemaal, wat je zegt, van groen grondpersoneel tot de uh, tot Marsechaussee, ja, die kunnen er weinig aan doen. En die zouden de... denk ik zelf ook liever lekker thuis op de bank zitten ja, met ja, een dekentje. Ja. En daarbij, kijk, er zit een hoop uh, gaande, maar de, ja, goed, het, het, het, het ijs vrijmaken van al die vleugels is ook wel echt voor je, voor je eigen veiligheid, dat is natuurlijk een onderdeel van het probleem. Ik ik maar dan weet dan je dan hoe, hoe het daarmee zit? Want er, ja, er, er was gedoe, hè? waren tekorten. Ja, er is wel heel veel kritiek op Schiphol hoor. Want uh, we zijn eigenlijk wel een beetje het lachertje van Europa hoor. Want heel veel andere landen krijgen het wel voor elkaar. En dat heeft te maken met de, die icing capaciteit. Ja, op dit moment kunnen gewoon niet heel veel vliegtuigen tegelijk ontdooid worden. Dat duurt soms al 40 minuten voor een heel toestel. En wij hebben die capaciteit gewoon niet. En dat heeft ook met milieuregels te maken. Uh, want uh, ja, je zou denken aan de gate. Misschien moet je daar ontdooien, maar dat mag dus niet vanwege milieuregels. Dus moeten ze daar naar een speciale plek. Ah, en daar kunnen we ja. bij de antwoordjes het, ja, per uur terecht. Ja, ja. Die milieuregels, die uh, lapt even gewoon aan de laars. Uh. Nee, nee, nee, nee, nee, nee lintje moet. Maar, maar uh, ja, we vielen dus net even weg. Ga ik het toch nog een keertje in stellen? Als jij woordvoerder van Schiphol zou zijn, zou je dan even gerust kunnen stellen... en zeggen, jij kan gewoon vliegen maandag? Nou, als ik de woordvoerder was, dan zeg ik natuurlijk, joh, maandag is alles weer op orde... Maar de realiteit zit natuurlijk vaak anders. Mm -hmm. Oh, nee. Nee, daar ben ik nog nee. ja. ja, dan dankjewel. keer. Maar ik dank je wel. En Mark Kampers, ja. Hart van Nederland, dank je wel. Doei. Martin Garrix, Dean Lewis en Used to Love. Ja, we spelen zo meteen kip of ei. Dan is de vraag elke dag hetzelfde. Welk van de twee gegeven opties was eerder? Maak je kans op een uh, 538 uh, pakket. Maar um, ja, eerst iets wat ik... Ik lag gisteravond in bed en dan lig ik nogal nog een beetje te scrollen. En zo door Instagram en TikTok en weet ik wat allemaal. Excuus, ik moet eventjes hoesten. Dat hoorde um, maar het uh, <gül> ding is, uh, mijn oom moet uh, de nieuwe minister-president van Nederland worden. Oh, is dat, dat, zo? Is, dat is een beetje de tendens op het, uh, op het internet. De man met de pet uit deze poont-video, want daar gaat het uh, over... Uh, die moet het land gaan uh, regeren. Het uh, ging over uh, dat verschrikkelijke drama in, uh, in Schiedam. Waar een man is overleden aan mishandeling. Uh, en ik moet, ik moet zeggen, het is. Uh, ja, we houden het in de familie. De taalgebruik is best hard. Ja. Zeg maar voor, he, he, voor de oortjes. Zeg maar. dus, ik heb niet gebiept. We moeten echt even. De, is het een familieboet? Ja, het is niet een familieboet, Het oh. is de andere kant van de familie. Okay. Maar als we heel diep in ons gevoel kijken, uh, kunnen we denk ik wel stellen dat er heel veel mensen zijn die zich in de woorden van mijn oom kunnen vinden. En we besteden er geen aandacht aan zo'n klein itempje in het RTS-journaal, maar we vonden Maduro belangrijker en dat er twee jas... Nou ja, dat is dat. Ik woon tien jaar in Schiedam. Ik zie Schiedam echt totaal afglijden. Er gebeuren hier de meest verschrikkelijke dingen. We zijn in grote, geloof ik, de 28ste stad. Maar tenminste, dat laatste lijst staan we in de top 10. Ik ben van dezelfde leeftijd. Ik ben nogal gauw dat ik mijn mond open doe als ik zie dat er iets niet kan. Ik had hier ook kunnen leggen en dat raakt me. Dat raakt me heel erg. Nou, draai even je camera mee. Dat is wat ik vind, hè. Er staat daar een hele de grote rotonde met een eiland in het midden. Dan mogen ze voor mij twee gallen opzetten. En die gasten ophangen. En iedereen die denkt dat je zomaar iemand het leven kan ontnemen. Die mogen ze ernaast hangen voor mij. Als de maatschappij zo verhardt, dan moeten de straffen ook verharden. En als je denkt dat je dat zomaar kan doen omdat die man niet zegt mogen ze van mij daar ophangen. En net zo lang tot dat kraaien al het vlees van je bot hebben gepikt. Dat vind ik ervan. Het raakt u of niet, meneer? Het raakt me heel erg. heel erg. Ik heb er slecht van geslapen, ik heb er van gisteren gehuild. Ik vind het verschrikkelijk. Wat een kankerland is dit geworden, zeg. Oh. Ja, de, de, bij dat laatste zat geen uh, woord uh, Spaans bij. Nee. nee, maar ik snap wel echt dat het hem ook raakt. Want als je zegt, ja, ik voel me ook eigenlijk niet meer veilig. Nee, ja, Schiedam is een gigantische klotenstad geworden, natuurlijk. Ik, ik moet zeggen, ik was gewoon... Ik was gewoon trots Over, ik dacht, oh god, er staat een emotion, weet je wel. gaan we. Maar nee, dit, was, dit was top. Ja, was de, emotie en weet ik wat allemaal. Ik vond het echt, ik vond, ja, voel best nog wel mooi gesproken. Ja, ook. en zeg maar, dat vind ik ook. Ik ben het er helemaal mee eens. je hoort je helemaal je niet ho dat hij uit Rotterdam komt. Nee, nee, dat ook. En zeg maar, je hoort ook helemaal niet dat het uh, de familie van jou is, zeg maar. Dat nee. met die gallig en zo. Dat <lacht> draaien en dat bot Een woordkunstenaar ja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 The Thing I Love. Het is de avondshow bij zijn Bas en Dylan... en we spelen zo meteen ons favoriete spelletje. Dat heet kip of ei. Uh, daarin krijg je twee opties. De vraag is welk van de twee bestond eerder? Drop het antwoord in de app en uh, heb je het goed... win je zo meteen een prijspakket. Ja, Welk van deze twee gegeven opties bestond eerder? Chocolademelk...